Dus kijken, het Zandvoortstrauwenkoop was daar voor de tweede helft en het doet zijn met drie werken van Bruxelles, een Engelse, een Engelse componist die veelal barokmuziek, kerkmuziek, maar ook uh, operas geschreven heeft en die werkt er heel veel naar over uitgevoerd. En vandaag onder leiding doet dat Zandvoortstrauwenkoop onder leiding van...